Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht de op één na grootste kerncentrale van Oekraïne aangevallen. Dat zegt Oekraïne. Op beelden is een grote explosie te zien op een paar honderd meter van een van de kernreactoren. Een deel van de centrale is nu stilgelegd. Die kerncentrale maakt normaal gesproken stroom voor ongeveer 5 miljoen Oekraïners. De regering daar noemt de aanval van Rusland nucleair terrorisme... Het valt eigenlijk wel mee met die superhoge energiekosten. Dat zeggen economen van ABN AMRO. Zij denken dat de meeste mensen er nog geen last van hebben... omdat ze nog een doorlopend contract hebben met oude prijzen. Bij ABN vinden ze dat het kabinet dus nog even moet wachten met steunmaatregelen. Het is de dag van de uitvaart en de begrafenis van Queen Elizabeth. Rond kwart voor twaalf wordt haar lichaam overgebracht naar de kerk. Daar zal dan een dienst worden gehouden en daarna een rouwstoet... Deze vrouw vindt het belangrijk om erbij te zijn. I'm here because the queen was on the throne for 70 years and although I wouldn't say that I'm a huge royal fan but I'm also not saying I'm not a royal fan just with the queen being on the throne for such a long time I just think it needs to be respected and to show that by coming here and showing that. De begrafenis zelf is pas begin van de avond in het oude woonkasteel van de koningin. En een slijterij in Groningen is een winkeldief zo zat dat ze er alles aan doen om hem weg te jagen. Voor de winkel Hangen posters waar de man met naam en al herkenbaar op staat. Er zit eigenlijk niks anders op, zegt de eigenaar. Ik ben er geen voorstander van wat ik doe, maar ik heb eigenlijk geen middelen om deze man te weren uit mijn, uit mijn winkel. He, dus. Probeer ik op deze manier ook, hè, want ik neem aan dat het voor hem ook niet prettig is dat hij hier zijn foto uh, op het raam ziet hangen, hem uit mijn winkel te houden. Dat is eigenlijk het enige wat mij beweegt. Ik wil niet dat hij in mijn winkel komt om te stelen. Want de boef en whiskyliefhebber heeft de afgelopen tijd al voor dik 800 euro aan drank meegenomen. De slijterij wil binnenkort aangifte doen.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zee, Zandvoort, en een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met, <stupen> met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort. Uh, goedemorgen Zandvoort, je luisterde naar Weekend van Earth and Fire. Een heerlijk begin, letterlijk van het weekend natuurlijk, op deze zaterdag 17 september. Uh, vandaag uh, presenteer ik jou, mijn koper, samen met uh, Hans Botman het programma. Goedemorgen ook. Goedemorgen. En uh, Cor die staat weer uh, na twee weken uit Nederland weer achter de knoppen in het vertrouwen Zandvoort. Heerlijk. Dat is uh, goed om te horen. Uh, wat gaan we vandaag doen in, uh, in het programma? Weer een achttal uh, gasten verzameld uh, door trouwens ook uh, de redactie Hans Botman... om dat meteen maar even te noemen. Uh, zometeen eerst spreken we met uh, Freek Veldwisch... over de toekomst van folklorevereniging De Wurf. En uh, de herinrichting Nieuw Noord staat ook op het programma. Martijn Hendricks, wethouder Ruimtelijke Ordening, komt daar uh, meer over vertellen. Vintage at Sandvoort keert uh, dit jaar terug. Uh, Michel Vaas praat ons bij... ...en de wandeling over het Kraansveld en op zoek naar Vicente. Een bijzondere wandeling van IVN. Ronald K.C. vertelt meer. En in de tweede uur hebben we onder meer dominee John Vrijhof ...over de toekomst van de protestantse kerk. En Ingrid van Eck van de Lions is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. De Durf en Doedag, die vanmiddag op de planning staat bij Scouting de Buffaloes. Daarover vertelt Jan Heelko Dietz. En Bol, met Marga Bol sluiten we vandaag het programma af over de leegloop van basisscholen en de terugloop van het aantal basisschoolleerlingen. Maar allereerst Hans. Ja, goedemorgen allemaal. Uh, ja, bij ons in de studio is Freek Veldwies, uh, ik denk voorzitter hè, ja. van de, van ja, de Wurf. Ja, op. Uh, nou ja, de coronatijd heeft de flik ingehakt bij, bij de Wurf. Hè, want uh, er stond een advertentie in de Zand van de Courant... dat de voorstelling dit najaar wederom eigenlijk weer moet afgelast. Hè. Um, ja, want uh, jullie begonnen met deze voorstelling... en er stond voor de uh, Weerlandverhuizer, ja. klopt hè, die... Ja. die stond eigenlijk in maart 2020 al op de rol, zag ik... en uh, jullie hadden het de, de, de podium al opgebouwd... en hij moest toch uiteindelijk door corona uh, worden afgelast. Ja, dat uh, klopt helemaal. Uh, we hadden terug dan, uh, naar die maart 2020. We zouden dus uh, 14 maart de uitvoering hebben... 12 maart hadden we de generale petitie. Je zei het net al, het toneel stond. Hadden we zaterdag ervoor opgebouwd. Toen komt 12 maart s middags al uh, de geruchtenstroom op, uh, op gang. Dat uh, alles gesloten zou worden door de corona. Dus uh, ik had de burgemeester gebeld. Van uh, kennen wij wel doorgaans zaterdag. Mm -hmm. Nou, de burgemeester was in uh, topoverweg met, uh, in de legio over de coronamaatregelen En uh, met bestuur hebben we eigenlijk de knoop doorgehakt. van jongens, het gaat dicht, het ja. kan niet. Ja. Dus we hebben alle leden hebben toen 12 maart... Uh, wij uh, doen de generale repetitie altijd in uh, de dracht ook mm. zoals het uh, uitvoeren op de uitvoering. En we hebben alweer gevraagd, kom. Maar je hoeft je niet in je kostuum... Nee te doen, want we moeten even praten. Maar jullie hadden de kaarten ook al verkocht waarschijnlijk? Kaarten waren er ook al. Hoeveel uh, verkopen jullie er dan? Uh, wij hadden de, de aanmelding van uh, 180 mensen. Hm. En uh, ja, toen hebben we eigenlijk uh, bij de Weeden de knoop doorgehakt. Jongens, uh, het gaat op slot, hebben we begrepen. Dus uh, het gaat niet door. Nou, uh, het was al uh, moeilijk. We hebben een heel moeilijke start gehad met het... Er is Aha. iemand overleden die meespeelde. Wilhelm Schilfstand. Wilhelm Schilfstand ja. is uh, overleden. En, uh, we hadden iemand die moest. Uh, die kreeg. Uh, die staat weg op dreef. en die kreeg een nieuwe heuk, ja. dus Dat was ook al. Dus, het riep al niet uh, ja. zo. Maar goed, we hadden het voor elkaar allemaal. En uh, nou, Uiteindelijk. Uh, ja, we moesten het afplaatsen. Er speelden twee kinderen mee. Nou, die ene jongen die heb. de hele vrijdag zit te huilen, ja. dat het niet doorging. Die heeft de hele winter heeft gerepeteerd. En uh, nou, toen hebben we het doorgeschoven naar september. Toen weer corona, maart, september. Ja. En nu zouden we dus uh, volgende week uh, zouden we het uh, gaan doen. Waren we het niet dat uh, een van de hoofdrolspelers... die heeft uh, in juni een uh, dubbele hersinvat gehad. Oh. Uh, er is een uh, jong flauwtje... Die zou meespelen. Die zat met de studie en de werk. Dus die kon dat ook niet ja, meer. Ja. En de sporing is zo dun. Van waar haal je mensen vandaan? Ja, ja. Dus dan hebben we besloten om... Ja, uh, het ken gewoon niet. Ja. Nou, en om de, de donateurs... Hè, want daar speel je hoofdzakelijk ook voor. Uh -huh. uh, in kennis te stellen. Ja, hebben een advertentie in de klant gezet. Ja, ik zag hem. En uh, ja... Uh, daar hoop je dan iedereen mee te bewijken. En dan krijg je wel wat reactie van, goh wat jammer. Ja, ja. ja we zijn inmiddels 2,5 jaar verder hè? Van, ja, vanaf ja. die eerste keer. Ja. Dus die jongen, die, die kan bijna als voorzitter nu meespelen. Ja, die jongen die is nou uh, 15 jaar, ja, 14, 15 dat, ja. jaar. Uh, we hebben ondertussen hebben we ook, omdat er zoveel gebeurd is in dat stuk, uh, voor aanvang al... En uh, er is, uh, ook, uh, we hadden, dat was een stuk, daar hadden we veel mannen voor nodig. En die mm. hadden we nooit. Dus mm. toen hadden we de mannen. En toen ging het ook weer uh, mis. Want er eentje ging verhuizen naar de helden. Dat was al de eerste man. Nou, ze ja. kwam weer om te overlijden. Ja. En uh, ja, ze, er zit gewoon de kwart in dat stuk. Ja, heel vervelend. Ja, dat ja. uh, lijkt me wel. Dus goed, uh, nu wet, hebben we al... Wet van, wet van Murphy, hè? alles... Uh, ja. Dus, we zijn in augustus uh, bij elkaar geweest en toen hebben we gezegd: jongens, uh, dit stuk spelen we niet meer. Dat gaat van de baan. Dat gaan... is helemaal van, de, van, de, ja, van we, de baan? We gaan nu als we gaan spelen, gaan we een nieuw stuk uitzoeken. Oké. Okay, dat... Nou, Je moet rekenen, wij hebben dus uh, een uh, archief van uh, 15 stukken, uh -huh. wat we om de zoveel jaar weer kunnen spelen. Dus eigenlijk 15 jaar zit ertussen. Dus wij hebben, we zijn bezig een nieuw stuk uit te zoeken met de bezetting die we nu hebben. En dan is er ook de vraag we hebben binnenkort een ledenvergadering... of iedereen nog wel wil. Ja, ja. En ja, de, met die, uh, dat nieuwe stuk... moet je ook kijken... heb je de juiste mensen? Ja. Wil iedereen meespelen? Ja. Dus ja, het is een beetje cruciaal. Want hoeveel leden hebben jullie nu, Freek? Wij hebben uh, ongeveer... Uh, een kwijne tussen 10 en 15. Reden, die mee Maar kunnen niet spelen. iedereen doet nog mee. Nee, Die nee, kan maar, nog meedoen. Ja, ja. En uh, ja, het is natuurlijk zo. Wij zijn heel opgebrand om volgend jaar maart dat stuk te spelen. Ja. Dan zijn we ten eerste verplicht aan de donateurs. Hm. Hè, want die hebben dus uh, 2,5 jaar al niets gehad van ons. Die zijn ons wel blijven ondersteunen. Ja. Maar volgend jaar bestaan wij 75 jaar. Ja, inderdaad. Dus wij hopen dat we nog zeker één stuk kunnen spelen. Ja, 1948 opgericht, ja. dus inderdaad 75 jaar. Ja. Dat is een lange tijd. En, um, hebben jullie nou nog aanwas van, van uh, uh, onderop, zeg maar, dat er mensen bij komen? Nee, dat is lastig. hè? Helemaal niet. Hebt, uh, bij de uitvoering heb ik altijd al uh, op het laatste oproep van, uh, of mensen mee willen doen. En dat is in uh, het helpen van toneelbouwen uh, hand en spandiensten. En de je kun je wel vanzelf inrollen in het toneel. Hmm. Met een klein lolje. En het is ook altijd... Ik zeg ook altijd... Uh, je hoeft geen zand voor te zijn om bij de wurf te spelen. Hmm. Je hoeft geen toneel te kunnen spelen. Want iedereen speelt toneel. Ja, Ieder, iedereen level. speelt gewoon <laughs> dagelijks toneel. Ja. Ja. Uh, dus daar moet je een beetje op concentreren. En dan kun je zo meedoen. En we hebben bij toeval... heb ik uh, vorige week kort gesloten een man... Die wil ook wel meedoen. En, uh, uh, nou ja, uh, ik zeg kom maar. Yeah. Maar vergeet ook niet... bij, bij de Wurf... is uh, de harde kern... bij ons... zijn allemaal 70 Ja. Yeah, yeah. Dus je bent ook kwetsbaar. Absoluut. En dat is juist... Uh, ja, het manco van... Uh, yeah. ja, je kan nou zeggen, ik ben nu goed. En dan hoop je, als je eraan begint... dat je dus uh, al die maanden tot maart... Yeah. Goed blijft en hopelijk natuurlijk ook daarna. Want, uh, ja, nou ja, goed. Uh, de gemiddelde leeftijd is zo'n. Uh, wat, wat zal het zijn? 85. Dus uh, komen komen 10 jaar die natuurlijk nog snoren, zullen we zeggen. Hey, hopelijk. Ja, maar weet je, het is natuurlijk. Uh, de tijd. Ik heb het laatst ook tegen iemand gezegd. Wij hebben heel vroeger. Ik ben al 54 jaar wit. Toen ik kwam, toen hadden we dus. Uh, de hele oude garde. He, dat was uh, tante Piet, tante Engeltje, mevrouw Jongsma... Hm. Uh, Alie Swijnsberg, uh, tante Jans Bakker. Dat waren tachtigers dat ja, die speelden. Ja, ja, ja, maar, maar die speelden. Maar bij ons komt het ook nog zo dat je dus het toneel op moet bouwen. Ja, ja dat is toch een werk, ja. En dat is juist een, een zware werk. Er ja. zijn uh, grote schotten. Hm. En die moeten dus uh, hier van de tol naar de krocht. En ook weer terug. En dan moet je weer opruimen... Dus dat is een heel gedoe, uh, is dat ook. Ja, ik begrijp het. Hey, zijn jullie nu een gezelligheidsvereniging ook? Hey, bedoel, ik bedoel, ik neem aan dat jullie ook wel gezellige avonden onderling hebben. Of? Ja, we hebben zo nu en dan. We hebben in de coronatijd. Hebben we ook. Uh, waar het mogelijk was dat het afgezwakt is. Hebben we dus. Uh, wij hebben een, een wit. Uh, die heeft een. Die uh, is Timmerman. Jeroen Zwart. Huh. Die heeft een grote roods. En toen hebben we gewoon. Uh, na wat wij konden. In die roods. Hebben we een paar keer bij je gehad. En hebben ook een rondje gedaan van... Uh -huh. uh, nou jongens, vertel je belevenis. Wat heb je meegemaakt? Ja, ben je ja. ziek geweest? Uh -huh. En dat uh, was heel verhelderend. Ja, nou, nou dat, dat hebben we een paar keer gedaan ook. Goeie zaak. En jullie gaan nog wel eens op pad uh, naar... naar uh, jullie In de hè? De, de, de, de, de, de, de, de zijn jullie nog geweest? In mei? Uh, wij, gaan, wij gaan al enige jaren, door de kronen is dat niet... Maar dit jaar zijn we weer geweest naar Nunspeet. Nunspeet was dat Dat ja, is uh, ja. eibertjesdag Ja. En daar uh, presenteer je als groep. Hm. Maar je doet vooral een Sanford-promotie daar. Ja, dat geloof ik, ja. Kijk, je, wij doen altijd... Het is een kwedingschouw en je moet je presenteren. Nou, je moet je voorstellen, die folklore die uh, raakt steeds meer uit de ban, Of ja. steeds minder. Ja. En... Uh, als je daar mensen ziet, die groepen die zich daar... Dat zijn zomaar dertig groepen. Hè? Uh -huh. En dat kan daar gewoon georganiseerd worden door de middenstand ook. Hè? Uh -huh. En die zich presenteren, die uh, doen dat allemaal in een mooie dracht. In de zondagse dracht. Nou, dat is zwart. Ja. He, de folklore, vroeger was het allemaal zwart. was het, uh -huh. En uh, wij doen juist heel kleurrijk. Wij hebben dus, uh, wij kunnen laten zien het strandleven. Ja. Het werkweven. He, dus wij hebben, doen heel wat anders... als uh, die anderen doen. Uiteraard, ja, ja. En dat is, dat is heel erg in trek, Dat vind uh -huh. ik zo leuk. Maar goed, uh, we kunnen concluderen dat het lastig is... om daar jongeren bij te krijgen he, bij ja. jullie zo'n groep. Uh, uh, ja, als, als je heel eerlijk bent... hoe zie jij de toekomst nu uh, van, van, van de Wurf? Uh, als ik eerlijk moet zijn... zie ik er somber in. Ja, uh. lastig. Ik hoop dat we dit stuk kunnen doen... en daarna moeten we gewoon afwachten... kennen we verder... Uh -huh. Maar het is niet enkel bij ons. Ik zie dat in, in meer verenigingen. Er zijn meer verenigingen die het lastig hebben. Die, die, die uh, moeite hebben met leden uh, te krijgen ja. die nog actief mee willen doen. Kijk, mm -hmm. het hele verenigingsleven is veranderd. Ja. Als ik ja. kijk naar heel vroeger bij ons. Die, uh, die ouderen, wat ik net zei, die kwamen op de repetitie. Dat was gezelligheid. Dat ja. ja. was uh, een borreltje daarna. Het was repeteren. Mm -hmm. Borreltje daarna. En dat duurde tot in de nacht. Ja. Zaten we in het gemeenschapshuis. Goed met stroop ook. Ja, dat is de dansen. Oh, ja, ja. dat, dat kunnen we ook niet ja. meer. Kijk, want uh, je zegt het zo. Uh, we hadden hebben heel lang. Hebben we Glee van den Berg gehad? Mm -hmm. Als uh, muzikant. Nou, uh, Glee werd uh, steeds uh, ja, werd, werd moeilijker. De man uh, Jacques, die werd uh, ziek. Ja, ja. En dus dan had ze al. Uh, Aandacht voor nodig. Sjak uh, is uh, helaas overweden overleden uh, in het voorjaar. En uh, Glee heeft uh, in principe gezegd van ik raak geen accordium meer aan. Uh -huh. uh, nu weet ik wel, we hebben van haar zelf gehoord. Ze gaat misschien weer iets doen okay. met een groepje mensen wat ze al deed. En Maar we moeten niet vergeten, Glee is ook al 92. Ja, 92, ja. 92, ja, oh. 90, hè. En die zit dan daar in de klocht met de Jessie. Jessie ja, ja, ja, ja. is haar, haar dingetje. Ja. En uh, dat zit ze te spelen. En ik weet gewoon, als ze speelt, dan vergeet ze alles. Mm -hmm. Ja, mooi. Dat is haar ja. ontspanning. Ja, nou ja, ik hoop dat ze het nog een hoop jaren kan doen. Goed, uh, nou, hartelijk bedankt, uh, Frey voor deze uiteenzetting over uh, de Wurf. En ik wens jullie uh, voor de komende periode nog heel veel succes. Ja, nou. Het is lastig, maar het is, uh, nou, het is een uitdaging, zo moet ik zeggen. Hè? Zo is het ook. Oké, okay, hartstikke okay. bedankt, uh, Freek. Bedankt. Okay. Ja, we gaan uh, even naar muziek. Zometeen wethouder Martijn Hendricks over de herinrichtingsplannen voor Nieuw Noord. Maar nu eerst Madness met Don't Look Back. Dit is ZFM antwoord Ja, dat was Madness met Don't Look Back. Als ik de luisteraars hier in de studio moet noemen, een lekker muziekje. Uh, ja, in januari stemde de gemeenteraad al in met het masterplan Nieuw Noord. En de gemeente wil deze grote woonwijk een echte opknapbeurt gaan geven. En wethouder Martijn Hendricks is vandaag aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen, jammer. Bent u trots op het plan wat ervoor ligt? Ja, trots. Ik vind het in elk geval er mooi uitzien. Het is, uh, en dat lijkt ook op het masterplan dat we natuurlijk in januari uh, in mm -hmm. de Raad hebben gehad. Maar het is uh, ja, een flinke vergroening, uh, flink wat meer uh, ruimte. Uh, het, de wijk wordt een beetje bij de tijd uh, getrokken. Dus uh, ja, ja. Die, die grote stenen pleinen, dat wordt langzaam uh, groener. En, en wat meer die duinlandschappen de, de wijk intrekken, dat ziet er wel heel mooi uit. Mm -hmm. En wat is het belangrijkste uitgangspunt die jullie als gemeente hebben gekozen om uh, deze wijk uh, een make over te geven? Het belangrijkste ja, uitgangspunt is. Ja. Ja, um, als je kijkt naar de toekomst, dan is uh, een heel groot deel van Zandvoort, maar ook Nieuw-Noord. eigenlijk niet klaar voor de toekomst. Als je ziet dat er steeds hevige regenbuien uh, vallen. dat is eigenlijk de aanleiding dat het riool hier uh, opgewaardeerd uh, moet worden. Nou, als je dan nou toch het riool open hebt, dan gaat de hele straat open. Dus toen hebben we gezegd, of de, hebben mijn voorgangers ook gezegd. Nou, dan is dat ook het moment om die hele wijk uh, herin te richten. En natuurlijk waren er al heel veel uh, vragen vanuit bewoners. Dat, die, uh, ja, dat het onderhoudsniveau daar wel wat omhoog kon. En de openbare ja. ruimte, daar kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Ja, inderdaad. Je noemde het net zelf al in het plan veel meer groen. En uh, ja, dat onderhoud is nu niet zo zeg maar, optimaal. Ook vanuit de bewoners hoor je dat vaak. Op welke manier is dat wel opgenomen in het plan wat er nu ligt? Zijn ja. er aparte afspraken voor? Nee, dit plan wat er nu ligt is een voorlopig ontwerp. Ja. Dat is gewoon hoe gaan we die wijk eruit mm -hmm. laten zien. Uh, je ziet wel dat heel, op heel veel plekken in, stand van in het verleden... hebben we eens de fout gemaakt dat we een hele mooie iets aanlegden. En daarna niks meer deden met het onderhoud of het bijhouden daarvan. Mm -hmm. Ja. Dan is het natuurlijk na een paar jaar weer net zo uh, achterstallig als dat het nu is. Uh, dus we hebben nu al ook in het, uh, in het hele traject... ...heeft ook Spaanlanden bijvoorbeeld steeds meegekeken en geadviseerd. En ook zij zijn een belangrijke stakeholder van hoe, hoe kun je dat nou inrichten. Zodat het ook een beetje... Want meer groen kost wel meer onderhoud. Dus daar, nou, daar zijn zij de experts van die daarin hebben meegekeken. Mm -hmm. uh, en we houden er ook rekening mee. Uh, straks in het, nou, het is voor, voor een vervolgproces, het is een voorlopig uh, ontwerp. Ja. Straks het definitief ontwerp komt, moet er ook een onderhoudsplan uh, bij zitten. En dan moeten we ook kijken wat betekent dat ook weer financieel voor voor de jaren hierna. Ja, ja. En uh, dinsdag uh, was er vanuit de gemeente al een inloopbijeenkomst... waar uh, mensen vragen en opmerkingen en suggesties uh, konden stellen. Uh, in pluspunt natuurlijk, want dat uh, ligt in Nieuw-Noord. Uh, wat kwam hieruit naar voren? Zijn er al meteen dingen waar jullie als gemeente denken... daar kunnen we wat mee? Um, nou, nu, het, het team is nu bezig om al die opmerkingen die binnen zijn gekomen ja. te verwerken. En uh, je zei, uh, er was een inloopbijeenkomst... Um, de mensen kunnen ook via de site uh, reageren. Mm -hmm. mensen kunnen, uh, dat wordt ook volop ja. uh, gedaan. En bij de inloopbijeenkomst zijn 100 mensen gekomen... Zo, die allemaal hun eigen uh, ja, ideeën is hebben en dat vast. ding over weg. Ja. En dat is ook goed, want je zei net... Uh, de gemeente heeft de plan om dit te vergroenen. Maar het is natuurlijk niet zo dat er vanuit het gemeentehuis wordt gedacht... van: nou, dit lijkt ons nou leuk voor Nieuw-Noord. Uh, dat is een vraag die uit de wijk komt. Dat daar meer vergoeding nodig is, meer speelruimte nodig is... meer, uh, uh, meer kwaliteit nodig is. Dat is een vraag die uit die buurt komt. En het is ook iets wat we niet vanuit de gemeente kunnen bedenken. Tenminste, we kunnen wel op hoofdlijnen bedenken. Nou, meer groen zou mooi zijn, want dan kan het regenwater weg. Ja. Maar waar komt nou welk groen? En wat is nou handig op welke plek? Dat weten alleen de bewoners zelf. Dus daarom ben ik ook wel blij dat met, deze uh, met die inloop en goed, yes. die zo goed bezocht is. Ja. En je zegt wat hebben we nou, inhoudelijk zijn er wel vragen naar boven gekomen waar gewoon op de niet aan wordt gedacht. Maar. Um, wat me vooral opviel was dat de sfeer heel positief was. En mensen vonden het gewoon leuk om mee te denken... en waren van die grote kaarten neergelegd... en sfeerimpressies aan de ja. wand. En je zag dat mensen het gewoon leuk vonden om naartoe te lopen en te kijken... wat, wat, wat betekent het nou voor mijn staat, Maar ook uh, wat betekent het nou voor het speelpleintje waar mijn kinderen heen gaan? Of, ja. Uh, ja, het zijn ook mooie ontwerpen. Als je zo dat document ja, ziet, precies. dan is het wel echt makkelijk om... Uh, ja, dat we Om te zien wat er en gebeurt. Dan, ja. En dat merk je ook na, na twee jaar corona. Was dat, dat effect was ook al heel leuk. Dat mensen gewoon in gesprek konden... in plaats van ja. via een site naar een, oh, ja. uh, naar een plan konden kijken. Gewoon met een projectleider in gesprek. Van, wat hebben jullie hier gedaan en waarom is dat? En mm -hmm. Zou je dat niet beter zo kunnen doen? En dat zijn allemaal suggesties. Maar je uh, zegt uh, net je Martijn mee. dat uh, bewoners met ideeën komen... waar jullie niet aan gedacht hebben... of waar je als gemeente niet aan, aan denkt. Kun je een voorbeeld noemen? Uh, nou ja, ze zijn het nu nog allemaal te clusteren en aan het samenvatten. En er komt allemaal een reactie op. Maar wat mij bijvoorbeeld opviel was... Uh, uh, Mensen komen met opmerkingen als... Uh, let op, aan deze kant van de flat waait het gewoon veel harder. Huh. Ja, dat, je, je zou dat wel kunnen modelleren met een windstudie en dat soort dingen. Maar een bewoner is degene die dat weet. Die ja, weet, aan ja. die kant van de flat komt de wind. of ja. Uh, ja, Dat bankje hebben jullie nou wel hier ingetekend... maar zou dat hier niet handiger zijn? Want in die flat wonen juist vooral mensen op leeftijd... en die hebben dan behoefte aan dat bankje. Dat zijn dingen hmm. die, die bedenk je niet in een gemeentehuis. Nee, die, nee. die weten de bewoners zelf. Hmm. Ja. ja, er zijn ook uh, zorgen of tenminste... Uh, een beetje onduidelijkheid over wat er nou gebeurt met de parkeerplaatsen. Ook niet een onbesproken onderwerp in Zandvoort. Uh, is dat echt zo? Dat er uh, parkeerplaatsen verdwijnen in het plan wat er nu ligt in Nieuw-Noord? Of is daar de ruimte voor? Onder, onder de streep verdwijnen er geen parkeerplaatsen. Want je zegt terecht, dat is een punt wat vaak besproken wordt. Een ander deel van mijn portefeuille is ook het parkeren. Ja. Dus ik bespreek dat regelmatig. Maar ook in de vorige raad en ook in januari was dat aantal parkeerplaatsen ook echt een, een item. En er is toen uh, inderdaad heel erg expliciet uh, aandacht voor gevraagd... Van, worden echt al die plekken wel gecompenseerd? Dat is ook echt een harde voorwaarde die gewoon in dat plan ligt... en ook in die schetsen uh, ligt. En daarbij ook nog eens, ja, niet, uh, compenseer die plekken nog niet op planniveau. Dus een parkeerplaats die verdwijnt in de Celsius-straat, terug laten komen aan de andere kant van de wijk bij de Keesomstraat. Dat, dat is geen, geen echte compensatie. Ja. Daar heeft die bewoner niks aan. Dus we hebben ook steeds zorg dat in de buurt uh, gecompenseerd wordt. Ja, je, ziet, je hebt bijvoorbeeld een voorbeeld bij de Rijnwardstraat... waar dan een heel groot gedeelte groen wordt gemaakt... en de parkeerplaatsen dan... Ja, eromheen uh, terugkomen ja. inderdaad. Wat je ook wel las is dat er wel een overschot aan parkeerplaatsen is in Nieuw-Noord. Dus dat er misschien wel ruimte is om op sommige plekken wat te verschuiven inderdaad. Ja, daar dat... was ook een kaartje precies van... en, en er is, als je naar parkeerdrukmetingen kijkt, zijn er uh, meer dan genoeg plekken voor de bewoners. Nou, dat is okay. denk ik ook goed. En laten we dat vooral zo houden. Mm -hmm. En niet hier dezelfde problemen creëren als in andere delen van Zandvoort, waar eigenlijk te kort is. Dus daarom is die harde voorwaarde van het aantal plekken moet gelijk blijven binnen de buurt. En ja. Ja, je hebt inderdaad gewoon ruimte om te schuiven. dus uit een straat weggaan en ergens te clusteren, nou dan blijven er even veel plekken. Het gaat er vooral ook om de Verleningstraat en de Celsiusstraat, waar euh, veel ook aan de straat wordt gedaan, en de tussenstraat inderdaad, ja. worden flink versmald ook. Uh, is dat ook om uh, de wijk tegelijkertijd veiliger te maken, zeg maar? Dat mensen rustiger rijden bijvoorbeeld. Want en die wordt... versmalling bedoel je ja, bij de Bij welke straat bedoel je? Want ja, bijvoorbeeld de Celsiusstraat. Ja, dus dat, daar heeft inderdaad een veiligheidselement. Um, we willen die wijken inrichten als een 30-kilometer-weg. Nou, dat hmm. auto hoort ook een bepaalde breedte bij. En als zo'n weg eruit is, als een soort landingsbaan, dan uh, is het lastig om mensen uit te leggen dat ze 30 uh, moeten rijden. Ja, ja. en uh, inderdaad, die tussenstraten die worden dan in de. En dan heb ik het over de Van Leeuwenhoekstraat ja. en die tussenstraten. Ja, en die tussenstraten. lijken op het profiel smaller te worden, maar die worden in feite. Um, ja. Want daar wordt nu geparkeerd half op de stoep en half op de straat. En daardoor is de doorrij eigenlijk te smal. En. Uh, nu zorgt ervoor dat die parkeerplaatsen op een vaste plek staan. en daardoor maak je hem ook weer wat, wat veiliger. En, het wordt, uh, om en om straten, op, uh, het wordt om en om die straten, Rijnbosstraat, noem maar op, Van Leeuwhoekstraat, Het wordt om en om eenrichtingsverkeer, klopt dat? Ja, in de huidige schets is dat allemaal om en om uh, eenrichtingsverkeer. Ik merkte wel bij die bonuswinkels. daar waren ook wel vragen over. Van, ja, is dat nou wel ja, heel nodig om ja. daar eenrichtingsverkeer van te maken? Want hoe vaak rijden daar nou twee auto's weer? En wat jou maar net ook aangaf. Er is een overschot aan parkeerplaats... dus je kunt altijd wel uitwijken. Ja, dat, is misschien, dat is iets waar we nog naar gaan kijken. Ja. En daar ben ik ook heel benieuwd naar wat de bewoners daar zelf van hebben mm -hmm. aangegeven. En, en de, de, de straat wordt smaller. Dat betekent dat de bus ook niet meer in de uh, Celsiusstraat kan rijden. Klopt dat? De bushalters verplaatst worden verplaatst naar de Kamerling-Onderstraat? In de huidige schets wordt die bushalt, uh, wordt verplaatst... maar niet omdat die straat te smal is, want die is op zich wel breed genoeg. Mm -hmm. uh, maar omdat die heel dicht bij de uh, straat aan de andere kant ligt... waardoor je eigenlijk... Niet heel veel toegevoegd waarde van die, van die extra bushalte hebt. Dus ja. zeg maar de Verleeuwhoek staat door en je hebt de andere bushalte. Ja. Uh, terwijl aan de, zuid, aan de andere kant van de wijk uh, worden heel veel woningen bijgebouwd. Die twee grote flatgebouwen die daar ja. nou staan. Ja. Uh, bij Curidex wordt bijgebouwd. Dus toen is de gedachte geweest: nou, misschien moet die buslijn wel uh, ja, iets omgelegd worden. zodat je ook die wijken uh, ja. bedient. Nou goed, maar de bushalters zijn nu uh, vlakbij woningen. Hè? Ik bedoel ja. uh, voor de veiligheid van oudere mensen, met name die misschien s'avonds de deur uitgaan. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze heel blij zijn... als ze naar de Kamerling onderstrap moeten... En dit was inderdaad ook... Ja, precies. Uh, op, op papier leek het zo dat aan, aan de andere kant van de wijk... is uh, een bushalte dichtbij genoeg. Uh, je wilt die wijk... Nu gaat er in feite een bushalte midden door die wijk heen. En de randen van die wijk hmm. pak je eigenlijk niet met die bus. Hmm. Dus de gedachte was... als je hier ook die zuidkant meepakt... dan hmm. bereik je meer huizen. Dit is wel ook een van de punten waar veel opmerkingen over waren. Ja, dat, waren. Dus dat lijkt me ja. ook eentje... Ook, ook vanuit die flats die nu... Vlak aan de bushalte zitten daar en, en straks niet meer. Maar is er ook al met Connection over gesproken bijvoorbeeld? Ja, er wordt de bewoners zijn stekeld. Dus ik zei net, zwaarlanden zijn stekel. We hebben ja. een aantal gesprekspartners die, ja, die ja. Er, en Connection is daar natuurlijk eentje van. Ja. Uh, maar dit is eentje waar we opnieuw naar gaan kijken. Want er, er kwamen gewoon opmerkingen. Op. Mm -hmm. Dus dat is ja. nuttig om gewoon te kijken. Van, nou, wat, wat zijn dan opmerkingen? Zien we nou veel vaker, uh, ja, fijn dat die bushalte verplaatst. Of zien we nou veel vaker, oh, dat moet hij terug. Ja, en dan moeten we dan gewoon kijken. Ja, ja. Qua, qua breedte van de weg en dat soort dingen maakt het, uh, ja. het allebei. Ja. Ja, bewoners kunnen inderdaad nog uh, tot en met 9 oktober hun uh, suggestie ja. via de website ook insturen, standvoort.nl. Uh, hoe verloopt het proces dan verder? Wat, uh, wat kunnen we nog meer verwachten? Nou, Al die opmerkingen worden nu uh, geclusterd en samengevoegd en gekeken van op welke punt. Nee, en dan is het een dit is een concept voorlopig ontwerp. Dat is het uh, proces. Dat wordt omgezet naar een voorlopig ontwerp. Um, en dat wordt weer aangeboden aan de gemeenteraad. Met die reacties mee, en de reacties van de bonus wordt er een definitief ontwerp gemaakt, en dat gaan we uitvoeren. En de uh, planning op daarvan termijn, is dat we. Ja. De planning nu is dat we uit gaan voeren rond eind 2023, begin 2024. En dat loopt dan in een aantal jaren door. Oké, okay. en dat gaat dus samen inderdaad met, uh, met die uh, vervang van de riolering, waardoor jullie ja. niet twee keer. Uh, en je uh, kunt ook niet de hele wijk in één jaar openleggen, nee. dus dat gaat, gaat stapsgewijs straks. Uh, dus uh, over anderhalf twee jaar, als ik zo bekijk, nou misschien wel tweeënhalf jaar, is het, is het klaar, zeg maar. Ja, ik zag, maar de laatste deel van de planning was in 2027. Dus 27, er, 20? ja. oh oké. Okay. Dan begint, ja, begint eind 2023, begin 2024 en dan mm. nog in, in twee jaar verder gaat mm. hij uh, langzaam straks. Maar goed, planningen en ja, uh, nou, uh, dat weet ik. bouwkosten <laughs> en beschikbaarheid van personeel. Ja, ja en is <laughs> dat. <z> <laughs> er zijn ja. genoeg voorbeelden te noemen en, en ja. daarbij komt ook nog dat ja. er overal een personeelstekort is, dus ook in de bouw en in staat. Ja. Ja. Dus, uh, um, dit is de, de huidige planning, maar die is. Hmm. Ja. Okay. Nou, een uh, groot project wat uh, veel bewoners uh, treft inderdaad. Ook uh, weer een opknalbeurt van de wijk. Uh, veel succes nog op dit dossier in ieder geval. Ja, dank En uh, we spreken vast nog wel verder uh, zodra het definitieve er ligt. Absoluut. Helemaal ja, goed. Dank je wel. We spreken elkaar misschien in oktober over de parkeerde Zou kunnen. Nou, <laughs> <laughs> Oké, okay, bedankt Martijn. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel. We gaan naar muziek. ZFM. Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Op ZFM bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, nu het volgende. Na twee jaar keert Vintage het Zandvoort namelijk weer terug. Uh, dus komen er komend weekend wederom voor de achtste keer... vele nostalgische Volkswagenbusjes naar het parkeerterrein Zuid. En we praten erover met uh, organisator uh, Michel Vaas. Uh, Goedemorgen aan de telefoon. Goedemorgen. Hè? Heb je het evenement gemist uh, zelf? Enorm. Hm. En volgens mij zijn wij ook niet de enige, want uh, te merken aan de, aan de reserveringen. Uh, zaten de mensen er wel op te wachten, ja. Ja, want dus, zat de, zaten de reserveringen meteen weer vol uh, voor het evenement? Nou, de mensen die natuurlijk in 2000, die gereserveerd hadden voor 2020. Die, ja. uh, die reserveringen die lopen natuurlijk gewoon door. En um, toen hadden we, rest, ik denk dat we zijn begonnen met een stuk of 60 reserveringen. En uh, afgelopen weekend hebben we de website dichtgegooid. Want we, zaten nu, we zitten nu op zo'n 120, 130 reserveringen. Oké. Okay. En komt iedereen met een uh, Volkswagen bus, uh, Michel? Een Volkswagen. Uh, zo, het moet een Volkswagen zijn. Oh, sowieso. Ja, ja, sowieso, Volkswagen. Dan luchtgekoeld, dus dat zijn de, met de oude motor. En dat kan zijn een, een, een bus van, van, van, van, van kever. Of uh. een tonton. Of, uh, of ja, gewoon het oude model allemaal. Ja, ja. Die, die busjes zijn eigenlijk het leukste, hè, denk ik. Ik rijd er zelf een. Dus ja, je rijdt er zelf een. Een rode, ik zag hem, ja. ja. <lacht> mooi, mooi. Maar um, ze komen uit, niet alleen uit Nederland, uit uh, heel Europa, ook niet? Ja. ja. We hebben weer reserveringen uit uh, Engeland, België, Duitsland. Wat hebben we nog meer? En ze slapen allemaal nu in hun eigen busje, of niet? Eh, uh, bussen, tenten, ja. Ja, ja. Oh, er is een camp... De, als, je, als je met een kever komt, uh, ja, dan heb je een tentje ernaast. Ja. Ja, dan moet je wel redelijk weer hebben. Het, ziet, uh, het weer ziet er goed uit, hoor, vervolgens. Ja, dat klopt, ja. Het ja, ziet er ja. redelijk uit, inderdaad. Dat houden we natuurlijk strak in de gaten. Ja, uiteraard, ja. <laughs> <laughs> uh, dit soort evenementen met die Volkswagen, dat wordt natuurlijk niet alleen in Nederland gedaan. Ik uh, denk ook in andere landen. Ga jij ook wel eens naar het buitenland, of niet? Ja, zeker. Ja, ja? noem eens, noem eens uit, wat. In ja, buitenland heel, zijn er natuurlijk heel veel evenementen in België. Ja. Uh, Engeland. Engeland is echt, uh, dus echt, dat was voor de, voor de brexit was Engeland was echt wel het, even, het, het land waar de, even, de meeste evenementen waren op, op het Volkswagen gebeuren. Ja. Ja. Kun, kun jij voor de mensen die uh, ja. zich geen voorstelling bij kunnen maken, uh, vertellen wat er nou allemaal gebeurde zo'n weekend? Uh, wij gaan op uh, de aanstaande donderdag gaan wij dus beginnen met het opbouwen van het, uh, de, van het terrein, op mm -hmm. het eerst terrein te Zuid, dus dat is het grasveldgedeelte, daar zitten we. Dan gaan we de tenten neerzetten. Dan op vrijdagmorgen komen de eerste bezoekers. Dus de eerste slapers, dan zeg maar. Dus die komen de bussen en de kevers, die komen allemaal aan. Die krijgen van ons allemaal netjes een plek aangewezen. Dan uh, hebben we ons uh, op de zaterdag. Schieten we gelijk even door naar de zaterdag. Op de zaterdagmorgen. ...hebben we met de bakkerier uit het dorp hebben we geregeld dat we daar ontbijtjes kunnen halen. Dus mensen die krijgen van ons op de vrijdag een lijst, die moeten ze netjes invullen wat ze willen, wat ze eten. Dan gaan wij daar naar de bakker toe, we halen die spullen, halen hem op, dat zetten we hem weer terug netjes in de tent. Kunnen de mensen daar een ontbijtje ophalen. Op de vrijdagavond trouwens hebben we een, een, een openingsborrel, uh, die wordt ook weer gedeeltelijk gesponsord door... Uh, Daftari het plein en de Albert Heijn. Ik uh -huh. namen nou, mag zeggen maar. Ja, oh, nou ja. Eén ja, ok, ja. <laughs> En dus... dat is natuurlijk ook voor de sponsoren. Ja. Daar is dat natuurlijk ook voor. En op de zaterdag grasveldmeeting. Gewoon allemaal gezellig bij elkaar. We hebben een soort uh, kofferbakverkoop. Er zijn overigens nog een paar plekjes voor. De van vrij, dus als mensen nog wel uh, spullen willen verkopen uit een uh, garage of een kamer, dan uh, hebben we daar nog plekjes voor. Ja. Uh, dan hebben we hebben de zaterdagmiddag is uh, Jef de Vos met, uh, met zijn vrienden die uh, gaan we weer uh, paling of uh, palingen worden heet dat uh, makrelen roken oh leuk en dat doen we weer voor het goede doel zoals we het bij ieder evenement uh, op iedere op aan bij ieder evenement doen uh -huh. en juist het goede doel Sint Willybrood scouting de, de scouting oh leuk scouting ja, ja. ja. Ja, ik en, moet even goed zeggen, want ik begreep dat er twee waren. Maar... Ja, dat klopt. ja de, de, de Buffalo's ook nog, hè. Maar ja. um, uh, de scouting. En um, hoe, hoeveel is daar nou in de voorgaande jaren ongeveer opgehaald? Een paar honderd euro? Nou, de, de, volgens mij was voor het Rode Kruis, was volgens mij het hoogste. was volgens mij rond 840 euro. Nou, keurig, keurig. En in uh, 2019. En toen hebben we, hadden we, vindt uh, het was ook een dag langer. Ja, dat klopt, ja. Ja, hey, er, er is nogal wat veranderd in de, in de loop der jaren met uh, ook parkeerterrein Zuid. Het is drukker geworden in het parkeer in Zandvoort. Hebben jullie nog veel last gehad met uh, zeg maar, de, uh, het organiseren en de vergunningen, et cetera? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet? hoor. Oh. Nee, helemaal mooi. niet. De gemeente die werkt zo grondig goed mee. Ja? Ze komen ook met adviezen en al, allemaal dat soort dingen. Nee, we hebben er helemaal geen moeite mee gehad. Oh, gemaakt. dat is mooi. Maar Nee, want dat ja, ja, had nou, gekund niet natuurlijk. Dat is wat mij, hoor, want het is super geregeld allemaal. Ja, ja, ja, ja want het had natuurlijk gekund, omdat er meer, minder plekken zijn, et cetera. Uh, of tenminste nee, dat er meer de... auto's het... zijn op parkeerterrein Zuid, laat ik het zo zeggen. Nee, maar op dit terrein wordt niet geparkeerd, hè? Oh, dat wordt niet geparkeerd. Oh, dat is nee, het eerste terrein, zeg dat maar. Dat is dat grasveld gebeurd. Dus ja, dan links dan van de ingang van parkeerterrein Zuid. Ja, ja, ja, ja. Ja, precies. Nou ja, op hele drukke dagen staat het nog wel eens vol. Met, ja. Maar dat zal niet gebeuren nu, denk ik. Ja, met de Formule 1 heeft het Formule 1, het 1 ja, inderdaad. En uh, hele, ja. Hele, hele drukke ja. stranddagen, dat klopt. Oké, en hoe lang ja. willen jullie hiermee doorgaan? Ik bedoel, jullie willen het nog een paar jaar ja. volhouden, ja. okay, dit? Uiteraard, het wordt alleen maar leuker, het wordt alleen maar gezelliger. Ja, want wat jij vertelde, dan heb je toch wel een hoop, uh, hoop uh, vrijwilligers voor nodig, of niet? Uh, het, ja, en het, uh, de, het, het, ah, ik vind het een beetje overdreven, maar we doen het natuurlijk met z'n allen. Hè. We doen het ja, met sponsoren en we doen het met inwoners van Zand, daar doen we dit hele evenement mee. Mm -hmm. Maar uh, de hoofdmoot, dat zijn wij met z'n vieren, dat is Ono Joustra, Claire uh, Jongmans, uh, dat is mijn vrouw dan. Mm -hmm. uh, Oh ja, Michel Luijer. Uh -huh. Dus dat zijn de vier die regelmatig vergaderen met z'n vieren. Ja, ja. En dan hebben we nog een, uh, nou pak een beetje, ik denk een stuk of tien vrijwilligers eromheen. Maar die komen vanuit het hele land. Oké, okay, nou dat is mooi. Ook van uh, Volkswagen. Uh... Ja, dat zijn allemaal Volkswagen gasten. Ja. Uh, en die helpen dan met parkeren. Uh, uh, de wc's die schoongemaakt moeten worden. Uh, nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus ja, iedereen die wil helpen, het is gewoon. Ja. leuk. Mooi. Nou, nog, nog, even samenvatten, het begint dus vrijdag. Ja. En dan, dan gaat het vanavond, zaterdag dan... en zondagmiddag vertrekt iedereen weer. Zondagmiddag rond de klok van drie, half vier, oh, dan okay. is iedereen wel weer weg. Ja, ja. ja. en mensen kunnen nog leuke dingetjes kopen ook op die markt? Ja, we hebben natuurlijk hier die ja, kofferbakmarkt. Ja, ja, ja. Maar ook, uh, uh, zeg maar, uh, speciale Volkswagen ja, ja. paraffinalia. Oh ja, die ja? komt uit, zelfs uit Zweden inderdaad. Uit Met Zweden zelfs? Een... Ja, uit Zweden. Oh, en Turkije hebben we ook. Leuk. Oh, leuk. Ja, nou, mensen ja. uit Zweden die komen met modelautotjes. Die man heeft een grote camper. Zat helemaal vol met Volkswagen spullen. <laughs> leuk. Dus die komt uit, uit Zweden vandaan. En we hebben mensen uit Turkije. Mm -hmm. En die komen dan weer met uh, auto-onderdelen. Ja, nou ja, Volkswagen is over de hele wereld bekend, hè. Dus, uh, ja, dat is gigantisch. Dat is ja, uh, ja. Helemaal, helemaal mooi, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, um, hartelijk bedankt, uh, Michel. Uh, heel veel succes met de organisatie. En we komen zeker even langs volgend weekend. Ja, en we hopen ja. op uh, mooi weer. Hartstikke bedankt in ieder geval. Helemaal goed. Oké, okay, fijne dag nog. Zo. Hoi. Ja, na de muziek Ronald Cassé van IVN over een hele bijzondere wandeling, maar eerst muziek van Leon Bridges. Zandvoort, Zandvoort. Eerst lekker uitwaaien en dan een ontdekkingstocht door dat mooie dorp in de duinen met zijn geheel eigen sfeer.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 Feeling things I've never felt It's kind of hard for me to explain Her personality and everything Brings me to my knees, oh She shines me up like gold on my arm I wanna take it slow, but it's so hard I love to see her face in daylight It's more than just our bodies at night But she's really tempting me, oh Do you think I'm being foolish if I don't love shit, I'm Scared to death that she might be it That the love is real, that the shoe might fit She might just be my everything She have my kid, but she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet ya. I think we like a candelina I know that grandma would have loved her like she was her own. Oh. She makes me feel at home. Oh. She might fit. She might just be my everything and beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up. I'm in love. I try. Be it that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. and be on the eyes facing time in the afterlife. she have my kids? Would she be my wife? She might just be my everything. Can Ja, op, op woensdag 21 september aanstaande uh, wordt door de IVN uh, Natuureducatie Zuid-Kennemerland... een speciale wandeling georganiseerd door het Kraansvlak, een uh, prachtig natuurgebied uh, in onze regio. En Ronald Cassé van de organisatie zou daarover komen vertellen. Alleen we kunnen hem helaas per telefoon uh, niet bereiken. Dus uh, wat er tijdens die wandeling uh, onder meer speciaal is, is dat je de Vicente kan spotten... Een beetje de Europese bisons eigenlijk worden die genoemd. Uh, waren een tijdje geleden nog bijna uitgestorven. Maar sinds 2007 leefde dus weer een kudde uh, op het Kraanslak. Een afgesloten gebied van het uh, Nationaal Park zuid kennemerland En wil je deze Vicente dan van dichtbij bewonderen? Dat kan. Van 13 september tot en met 14 februari is het Vicentepad namelijk geopend voor publiek. En je volgt hierbij een superleuke route gemarkeerd met gele paaltjes door het gebied en uh, ja dan is natuurlijk de vraag met wie wil jij dat doen Hans? Ben je ja, ook nou al ja goed, het zijn natuurlijk prachtige dieren om te zien. Uh, ik heb ze ook wel eens gespot en uh, ja. Uh, ze, ze maken een behoorlijke indruk. Ik weet niet of jij dan wel eens een, een Wiesent uh, tegen bent gekomen. Ja, ze, ze, ze, ze lopen soms ook als je de zeg maar hebt. Van de Zandvoort Noord. Uh, ja. Daar kan je ook helemaal doorlopen tot het hek. Zeg maar. ja. En uh, daar staan ze ook wel uh, hele bijzondere, Ja, Het is wel een als je dingen. daar uh, ja. bijvoorbeeld fietspad... Uh, ja, bij het, ik weet niet of ze bij het fietspad ook komen, maar als jij... Met je fiets door de duinen gaat en je staat opeens zo'n beest voor je, dan uh, ja, denk je beetje... toch van, oh, <laughs> misschien even omkeren. En zeker als uh, jongen bij zich hebben, hè, kalveren... dan ja. uh, kan het gewoon link worden. Als jij iets uh, doet, dichtbij komt. Of, uh, ja. Nou ja, daar zijn, daar zijn natuurlijk voorbeelden van bekend dat, uh, dat er uh, mensen ook wel aangevallen zijn door, ja. uh, door die dieren. Ja. Maar ja, dan komen ze te dichtbij, voelen ze zich bedreigd, uh, denken ze dat hun, uh, hun kalf wordt aangevallen. Ja, je weet het nog nooit. Maar ja. Uh, ja, ik had graag nog willen vragen of, of zeg maar de kudde die er nu mm -hmm. is, ook uh, sinds 2007, al is uitgebreid met jonge uh, beesten. En, uh... ja, je, je, ziet, je ziet ze inderdaad wel steeds vaker. Ik heb nog wel een, een leuk dingetje. Ik was een heel veel aantal jaar geleden met mijn ouders op Texel. En daar komen die beesten dus ook voor. Uh -huh. uh, en toen reden we inderdaad met de auto op zo'n uh, tussenweggetjes, zeg maar. En toen stonden ze ineens allemaal massaal de voor de, ons. Ja. ja, dan moest je even omdraaien, Dus dat was wel een bijzondere ervaring. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, dat zijn toch wel echt, echt wel de Europese bizons inderdaad. Ja, dat zijn ja. grote dingen. En uh, ja, of we daar dan nog uh, meer over te vertellen hebben. Cor, heb je alles dus nog een uh, heerlijk uh, reservemuziekje? Of zullen we Louis Armstrong nu instarten en daar naar reserve? We hebben een reserve muziekje. Om welke gaat het? Ja, het is. laatste nummer, dat is een van mijn favorieten trouwens, dat heb je heel goed uh, begrepen. Heel goed begrepen. Dat is dan een oh, home. sharp en een magnetic Zero's met home is wherever you are. Ja, ja, ja maar, oh, ja, maar dan kunnen we Louis Armstrong niet meer draaien, want die is vijf minuten dit nummer. Ja, maar ja. Dat dan, vind ik wel een beetje slecht. Wil jij dan Louis Armstrong eerst horen en daarna? Ja, dat kan. Het, want, ja, ja. Nou, dan doen we dat is op. goed. What a wonderful world, dat wilden we eigenlijk zeggen naar aanleiding van dit uh, nummer. Louis Armstrong zingt erover tot in de tweede uur zo meteen.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 What a wonderful world. Yes, I think to